9 uur. Dit is Lieselot-Thomassen met het NOS Journaal. Bijna 2 miljoen gepensioneerden en werkenden worden volgend jaar waarschijnlijk gekort op hun pensioen omdat hun pensioenfondsen er slecht voor staan. De pensioenfondsen voor de metaal, PME en PMT hebben een slecht beursjaar achter de rug en hebben last van de lage rente. Ook andere pensioenfondsen denken dat er op termijn moet worden gekort. De Amerikaanse president Trump stelt zijn State of the Union uit... nu een deel van de Amerikaanse overheid al een maand op slot zit. De jaarlijkse toespraak in het Huis van Afgevaardigden... was gepland voor komende dinsdag. Voorzitter Pelosi van het huis had al laten weten... dat Trump niet welkom is zolang de shutdown nog van kracht is. Het aantal minderjarigen dat ADHD-medicatie zoals Ritalin gebruikt... is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen... die de NOS heeft opgevraagd. In 2014 gebruikten bijna 100.000 minderjarigen zulke medicijnen... vorig jaar nog 78.000. Dat komt doordat psychiaters, psychiaters voorzichtiger zijn geworden... met de diagnose ADHD en het voorschrijven van medicijnen. Een meerderheid van het personeel in de Haagse ziekenhuizen gaat akkoord met de sluiting van het Bronovo ziekenhuis. Onder meer de OR en de medische staf hebben gereageerd op de plannen in een geheim rapport dat de eerder al uitlekte. Daarin staat dat het Bronovo wordt opgeofferd om de twee andere ziekenhuizen van het Haaglanden Medisch Centrum een betere toekomst te geven. Nederland wordt nog altijd door veel bedrijven gebruikt om belasting te ontwijken. Er staat hiervoor in totaal zo'n 4200 miljard euro geparkeerd. De maatregel, waardoor geen bronbelasting op royalties hoeft te worden betaald... verandert per 2021, maar volgens het Centraal Planbureau die het onderzocht... gaan die veranderingen niet ver genoeg. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het Zuidwesten kans op een winterse bui. De maxima liggen vanmiddag rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je in Noord-Holland nu de meeste vertraging. De A4 naar Amsterdam, tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Meer Een kwartier, is dat 8 kilometer. A8 naar Amsterdam, aan de andere kant van de stad dus. Tussen West-Zaan en Zaatstad-Zuid, 8 kilometer. En ook een kwartier vertraging. A9, ook maar Amstelveen, tussen beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. 7 kilometer, kost je 10 minuten.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 Zijn hand leidt op haar skutte. hij wil mij kwaad aan Uit hier haast 1500 verrode maatschappijen. Ze leidden net onder, ze vielen haar en vrij. Er is wat voor mijn kinder, hij maakt soms op over spaart. Weet zijn ijs van stenen, nou had het hulp te neergevaar. Dan ze leert de klei, en al hebben ze geheerd. Het ieden dat ze kraaien is de richting van het veld. Het uur had 12 honderd, en nou je heet ze de bonderden met toen ze blew. de juin voldoende sted Dit wordt het de lied van Kurt Nauw En ze aan als de pet Ze het honderd En De taal die men haar bijbracht had Maar hij droog, droog, droog, droog Dat ze naar binnen binnenkomen mat Het hier nou hast van toen Like a dog punt I cause nothing Nobody's bodies Stil is duidelijk. Ja, duidelijk. Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. I promise myself. I promise I'll wait for you. The midnight hour. No you'll shine on through I promise myself.